Buiten proportioneel. Het bedrijf zegt dat het vorig jaar met de huis aan huisverkoop is gestopt. Bondscoach van Marwijk heeft Arjen Robben voor het eerst sinds het WK in Zuid-Afrika weer opgenomen in de selectie voor Oranje. Voor de twee kwalificatiewedstrijden tegen Hongarije. Oranje speelt eind deze maand tegen Hongarije voor plaatsing bij het Europees kampioenschap volgend jaar in Polen en Oekraïne. In de voorlopige selectie is Stijn Schaars van AZ afgevallen. En dan nog het weer. Vanavond overal droog en opklaringen. Morgen bewolkt en in de middag wat motregen. Er staat een krachtige tot stormachtige zuidwestenwind. Na morgen wordt het rustiger en komen er ook hogere temperaturen. Dit was het. Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's.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 drink.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 Fino a te, ho aperto i miei occhi e vedo Fino a te, amarti all'immenso per me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 Aan het einde van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 Minister Schultz voelt er wel wat voor om automobilisten pas vanaf hun 75ste verplicht te keuren. Nu gebeurt dat als ze 70 worden. Volgens VVD en PvdA is die leeftijdsgrens achterhaald, omdat mensen tegenwoordig langer gezond blijven. Ze wijzen er bovendien op dat in de praktijk vooral mensen ouder dan 75 een gevaar op de weg kunnen worden. Schultz is er maar eens dat mensen tussen 65 en 75 relatief weinig ongelukken veroorzaken. In het oosten van Libië woedt brand in de buurt van een oliehaven. Opstandelingen in de stad Raslanouf hebben tegen persbureau Reuters gezegd... dat ze zijn gebombardeerd door eenheden van kolonel Gaddafi. De Nationale Libische Raad, een bestuursorgaan van opstandelingen... roept op tot een vliegverbod om verdere aanvallen vanuit de lucht te voorkomen. Minister Hille vindt dat een topambtenaar van Defensie in de kwestie van de misstanden bij de marine in Den Helder een beoordelingsfout heeft gemaakt. Hille had vorige maand een gesprek met hem over incidenten in een kazerne in Den Haag. De minister vroeg toen of er nog meer van dit soort misstanden waren. En de directeur Materieel en Organisatie antwoordde daarop ontkennend. Hij dacht dat de misstanden in Den Helder al waren afgehandeld. Boven Utrecht vliegt een zwerm van meer dan 60.000 spreeuwen. De vogels vormen samen een bewegende wolk die opvallende figuren in de lucht maakt. De spreeuwen vliegen al een paar weken boven de wijk Hooggraven. De laatste dagen is de zwerm flink gegroeid. Volgens de vogelbescherming...